Het eenzame vuurvliegje. Het is avond en de zon gaat onder. Een klein vuurvliegje wordt geboren. Hij vouwt zijn vleugeltjes uit en vliegt de donkere lucht in. Het is een eenzaam vuurvliegje. Hij flitst zijn lichtje aan en uit. Waar zijn de andere vuurvliegjes? De vuurvlieg ziet een lichtje in het donker en vliegt erop af. Hoorde je dat geluid? Maar het is geen vuurvlieg. Het is een lamp die licht geeft in het donker. De vuurvlieg ziet een lichtje in het donker en vliegt erop af. Hey, wat moet dat daar? Maar het is geen vuurvlieg. Het is een brandende kaars die vlakkert in het donker. De vuurvlieg ziet een lichtje in het donker en vliegt erop af. Een beetje rustig daar. Maar het is geen vuurvlieg. Het is een zaklamp die schijnt in het donker. De vuurvlieg ziet een lichtje in het donker en vliegt erop af. Het is er? Hou op met die herrie. Maar het is geen vuurvlieg. Het is een lampion die gloeit in het donker. De vuurvlieg ziet een paar lichtjes in het donker en vliegt erop af. Maar het zijn geen vuurvliegjes. Het is een hond en een poes en een uil. Het licht glinstert in hun ogen. De vuurvlieg ziet een lichtje in het donker en vliegt erop af. Kijk eens! Wauw! Oh, wow, wat schitterend! Maar het is geen vuurvlieg. Het zijn de koplichten van een auto die het donker doorboren. De vuurvlieg ziet heel veel lichtjes in het donker en vliegt erop af. Maar het zijn geen vuurvliegjes. Het is vuurwerk dat flonkert en flitst en glittert en gloeit in de nacht. Als alles weer rustig is, vliegt het vuurvliegje verder door de nacht en flitst met zijn lichtje. Hij is nog steeds op zoek naar andere vuurvliegjes. En dan ziet het eenzame vuurvliegje waar hij al die tijd naar gezocht heeft. Een groep vuurvliegjes die allemaal met hun lichtjes flitsen. Nu is het vuurvliegje niet eenzaam meer.